Danvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Ze noemden hem de gang. Hij was een stranger. To the time that he knew. Hij had that swiftly way of moving. Let's Kon niet uitblijven. Uh, kijk, het, uh, het eerste nummer van, uh, van, het, uh, van het uur dat was uh, even een persoonlijke noot van mij. Uh, maar het tweede nummer uh, dat was de echte opening van, uh, van deze avond. Uh, Windforce 11 van uh, Nadie. Maar dit is natuurlijk uh, de Windforce 11 van uh, de andere Nadie. Ja. De dochter van, uh, van, uh, van Moederlief. Uh, maar ik vind hem ook vreselijk mooi hoor, wat dat er gaat. Hij is van jou, dat nummer. Dat, uh, hij, hij is jou, mm -hmm. maar je kan ook heel duidelijk uh, het, het, ja, de invloed van, uh, van, van het origineel, kan je ja. duidelijk horen. Dat, uh, maar ik zei net, uh, toen, uh, toen het plaatje ook liep, uh, zeg ik van, waarom heb ik iets met dat uh, nummer? Dat, dat, dat weet ik dus nu niet. Dat heeft gewoon te maken van, van hier waar ik vandaan kom. De wind, de wind, de zee, de strand. Daarom vind ik Wind Force Eleven ook gewoon nog steeds een heel mooi liedje. Het stormt. Ja, dat is het. Ja, dat is ja? het. Uh, we hebben hier ook nog eens een keer een storm gehad. Toen hadden we het liedje uh, van uh, Agda en de Munning. Uh, ik Len, hier. Nee, de, uh, nee Len, Ren, Renny Len was dat. Oh ja, dat, dat, dat, dat is Dat is ook een heel mooi liedje van de vader is je wind. En Ja. Uh, ja Daarom heb ik iets met nummers wat over oh. wind en over... God, hebben we verreden. dat gemeen? dat heb ik ook. Ja, dat ook. <laughs> nou ja, ja anders wat, wat wat, inderdaad wat, wind wat, en regen. En, en, ja. en, uh... Ja. Uh, maar ik vind de metaforen die je gebruikt in je popsongs. Ja, uh, dat is denk ik vind... Maar dat, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat vind ik jouw kracht. Ja. Ja. Ben jij iemand die dan, als het uh, zo uh, hard zou waaien... dat je dan denkt, ik ga lekker naar buiten. Ik ga eens even voelen wat, uh, wat ja. het is. Ja, daar ja? ben ik wel, ja. ja. Vooral als ik heel verdrietig ben in ja? die melancholische bui. Ja. Ja. Of in de, regen, in de door de regen lopen. Als het plans, ja. Ja. Ben je op je best? Want het is leuk wat je, wat je nu net zegt, melancholie. Ja. Uh, ben je dan op je best? Ja, als, dan ben uh, ik op mijn best, ja. Hè? ja. Het lijkt wel soms alsof ik in mijn leven... Dat nou, moet je niet te hard zeggen trouwens. Alsof, alsof ik bijna de storm opzoek. Ik hou, ja. van, het, ik hou, van, uh, ik hou van de windkracht. Ja, denk ik ja, denk wel. Is ja. dat ook uh, waarom uh, je als het ware ook voortgestuwd wordt uh, in de daden die je dan doet op dat moment? Uh, of dat nou liedje schrijven is of iets anders. Uh, dat je ergens uh, dan op een gegeven moment een bepaalde energie hebt van, yes, ik uh, kan er weer uh, tegen of op een bepaalde manier? Ja. ja? Maar ja, op een of andere manier, daar waar je weerstand krijgt, mm -hmm. ga je harder aan je best doen. Ja. Dat is wel zo, ja, denk ik wel. En ik denk ook als je, leven, als je dingen meemaakt in je leven, mm -hmm. uh, dat het je uiteindelijk sterker maakt. Ja. Dat het je in ieder geval uitdaagt ja. om, je ster om, je, om, om, om sterk te worden. Ja, uh, dan kom je, kom je toch weer uh, terug uh, bij je moeder, want het, uh, ze is in 1996 overleden. Ja, dat blijft als een rode draad toch uh, door het verhaal een beetje heen lopen. Maar ja. hoe, heeft dat, heeft dat, uh, welke indruk heeft dat bij jou gemaakt toen jouw moeder overleed? Ja, uh, flabbergasted natuurlijk. Ja? Het, ja, iedereen die jong en ouder verliest, uh, of die iemand verliest sowieso, die dicht bij je staat. Dat, dat is verschrikkelijk. Ja. Maar goed, dat besef natuurlijk van altijd dat iemand doodgaat, dat is zo erg dat je dat niet aan zou kunnen als je dat in zijn geheel in één keer zou beseffen. Dus ja. dat, dat gaat over de jaren, komt daar steeds een beetje besef ja. bij. Uh, maar is het dan ook zo van, uh, juist, je zegt ook van, hè, het, uh, het, je komt er dan toch op een bepaalde manier sterker uit. Dus je gaat dat dan uh, pas in, in de loop van de jaren ga je dat op zijn plaats uh, zetten, uh, denk ik. Mm -hmm. En dan pas, uh, dan, dan, dan zie je ook eigenlijk een beetje de waarde waarom Ja, maar het verlies van iemand ja. denkt dat dat toch wel bij je blijft. Ja. Je blijft altijd iets missen en dat is altijd aanwezig in mij, een gevoel van dat ik iets mis. Ja, heb je ook het idee dat ze over je schouder heen kijkt als jij liedjes aan het maken bent? En, nee, dat heb ik niet. Nee, nee, nee, nee. Ik ben nee. heel erg heel nuchter in dat opzicht. Bent... Ja. Ja. Ik, uh, ik, ik geloof in heel veel en ja. ik geloof ook dat er ontzettend veel mogelijk is en heel veel zal zijn. Ja. Maar, niet, uh, maar niet dat. Ja. Nee. Uh, nou heb je, uh, je had, Hiervoor had je nog een EP Had je, had je gemaakt ja. Ja, hoe, hoe is dat proces eigenlijk uh, In zijn werk uh, gegaan Ja, we hebben, Ik heb hem bij me maar uh, Ja hij is ook leuk hoor ja? Zo'n flashback staat daar ook, op. Staat <laughs> dus ik daar ook al, op Ik heb hem al een keer eerder opgenomen ja. Ja. <laughs> Ik heb hem al drie keer opgenomen Ogenomen, En nu ja. eindelijk is hij al single uit ja. Nee uh, het, het, ja. Ik had een heel leuk bandje in Maastricht. Ik kwam terug uit Australië, waar uh -huh. ik had rondgereisd. En toen uh, ging ik studeren in Maastricht. Uh -huh. En toen kreeg ik daar een bandje. De, de, de kok uit het restaurant waar ik werkte was bassist. En mijn vriendje was drummer. En ja. Nou ja, goed. En, Australische vrienden ook, waar je mee nee, bent. Nee, of, nee, nee, nee, gewoon, nee, dat waren gewoon mensen uit Maastricht. Uit Maastricht, Maastricht studie, zelf, ja, ja, dat was. Dat was uh, Australië was toen voorbij. De bright side of. Uh, dat, nee, was, nee, ja, dat zeggen ze wel eens over Zuid-Limburg. De goede bit. tijd, ja. ja. Dat was een leuke tijd. Ja? Nou ja, goed. En dat, dat, was, en, dat ging zo. Nou, leuk. Toen was ik klaar met studeren en toen gingen we gingen we een, een EP'tje opnemen. Ik had, ja. ik, ik, ik had mijn je gespaard en uh, gingen een CD'tje opnemen. Ja. Ja. Uh, hoe is het muziekklimaat in het zuiden deslands in Maastricht? Ik heb uh, altijd uh, een beetje het heel idee heel van heel anders, heel anders. Bon, viva, weet je, het, het, het, Alleen maar eh, André Rieu. Alles <laughs> mag, ja. <laughs> ja. Nou ja, André Rieu. Ik heb best een behoorlijk nee, nee, respect erg. voor voor ja, voor. Dat, voor, dat Rieu. mag je ook hebben, want dat ja. is ook wel dat, he, dat verdient hij ook met de Maar ja, de stad ja. ja. uh, uh, ja, dus uh, is voor mij. Ik vind het een wereldstad Maastricht. Dat is het. Ook, ja. en, ik wou uh, dat het wat dichterbij lag. Maar, <laughs> ja, dat, ja, dat ik ik ook. wou dat mijn strijd hier lag. Ech, en dan ja. Amsterdam. Nou, nee, dat nou, gaat, ja. Ja. <laughs> Nee, nee maar, uh, maar ademt dat een bepaalde uh, sfeer uit. Uh, van nodig het uit om, om dingen te doen. Ja. Gewoon uh, ja. op zo'n bonne, bonnevooi. En we zien wel waar het, uh, waar het eindigt. Nou, het is een heerlijke stad. Het is ja. een zuiderse stad. Ja. Het, het, het ruikt anders. Het, ja. het, het, het is anders. De sfeer is anders. Het is echt buitenland bijna. Zo ja. voelt het. Het is warm. Het is een hele warme... De sfeer van de stad is heel warm. Ja. Uh, optredens heb je denk ik ook uh, in Maastricht gedaan. Ja, maar Maastricht, ja. Dat, is, nou, dat is het verschil tussen tof, toch wel hier en daar. Mm -hmm. Is dat, dat je hier heb je echt die singer zingersongwarencultuur hebt. Ja. En je hebt sowieso veel meer muzikanten. En veel meer soort van cafetjes waar je kan spelen. Uh, en, maar veel meer op zien gericht. En in Maastricht is dat niet zo. Tenminste niet wat ik ja. daar heb meegemaakt. Je hebt daar gewoon een paar kroegen. En er zijn bands. Een zingersongwaren, tenminste toen ik dat was mm -hmm. niet echt een ding daar. Nee? Mm -hmm. Dus je had gewoon een band en dan ging je spelen in de kroegen die je daar had, waar je kon spelen. En dat ja. was het dan ook. Zeg maar. Dan kon je naar Sittard en naar en, en nog naar Heerlen. Ja. En dan had je het gehad. Ja. Dat was, het was super leuk. Maar dat, ja. dat was ja. Yeah. Een beetje beperkt eigenlijk als het ware. Kleiner, gewoon ja, kleiner. En, ja. en echt een en echt een ander soort zien Je had vooral in de studenten zien, dan had je, je was gewoon een band. Ja. Of je ja, je ging een beetje voor, maar je ging niet alleen met je gitaar ergens zo snel zitten. En dat is in Amsterdam wel echt zo. Ja. In Amsterdam gooi je, je gitaar achter je op je rug en, en ga je alle singers cafés af. Ja. Ja. Ja. Een andere soort uh, mentaliteit en een andere soort cultuur. Ja, uh, duidelijk. Soort, ja, ja, ja. Uh, toch, het laat me niet uh, even... Want het, het, het verhaal Maastricht, dat spreekt me wel aan. Omdat, het, ja, omdat, ik er zelf, uh, omdat ik het zelf ook een hele mooie stad en een hele uh, mooie, ja, mooie, warme omgeving vind om, om te komen. Maar uh, is ja... Uh, de kroegen? Wat moet ik bij kroegen voorstellen in Maastricht? Zit het in de binnenstad? Zit het rondom het vrijthof? Ja, het zit overal. Het ja. zit overal? De kroegen zitten ja, in het centrum van Maastricht natuurlijk. Ja, uh, ja want ik weet uh, volgens mij ook in de richting naar het station heb je daar ook een paar ja. van die kroegen. Volgens mij zit het, uh, kan het daar ook uh, vaak uh, gebeuren. Daar? Ja, Café Zondag onder andere heb ik daar ook uh, gewerkt de ja. enkele jaren. Ja. Uh, dat, uh, dat is ook waar de desbetreffende bassist uit de keuken is geplukt. Ja? Nee. Maar, uh, maar goed, dat, is, dat zit inderdaad op weg naar het station. Naar het station hè? Ja, ja, we treden daar ook op Op uh, 22 april in dat café. Oh. In Maastricht, ja. ja, weten ze, weten ze nog, uh, nog wie jij bent in uh, Maastricht? En uh, dat ze nu denken, hey, ze heeft een ja. uh, debuutalbum ja, uh, gemaakt. Volgens mij wel. Ja, ja, ja? dat is wel. Uh, nee, dat is een klein, heel klein zientje, Dus, dus ja. Dat gaat heel snel. We gaan het hebben even over de, de muziek die, uh, die je uitgezocht hebt. We hadden net. Uh, Ilse de Lange, ja, dat hoeft uh, niet echt een introductie te hebben. Maar, uh, maar dit uh, William Fitzsimmons, hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen met, uh, met deze man? Uh, met zijn muziek uh, nou het was ja, simplistisch uh, via iTunes. Ja. <laughs> ik was gewoon naar iets anders aan het luisteren. Ik weet niet meer wat het was. En toen kon, krijg je, dat is zo goed van iTunes, dat je dan onder zo'n schermpje krijgt met wat je aanbevolen wordt. Ja. En toen klikte ik dat aan en toen hoorde ik dat en toen dacht ik, oh, dit is, nou ja, dat was gewoon. Dit is melancholie. Dit, dit ja, is gewoon... als je, ja je, je zei het al, melancholie. Ja, ik ja, vind het zo mooi. Het is gewoon kippenvel. Ja. Ja. Uh, is... Ik, heb, ik heb even heel snel even zitten kijken en uh, lezen over, uh, over de man. Uh, maar jij zegt, hij is in Groenland geboren. Nee, ik weet het niet. Ik, zag nee? net, ik, weet eigenlijk, ik heb me nooit bij stilgestaan waar hij nou vandaan komt. Ik zag net achterop die cd Groenland staan. Dus ik mm. dacht, hey, zou hij naar nou uit Groenland komen? Maar verder meer weet ik niet. Nou <laughs> ja, ik, ik lees hier uh, uh, zeg maar in zijn biografie dat hij uh, omgegroeid is in Pittsburgh. Pennsylvania. Oh ja, nee, dat is toch een ander. Dat is toch iets heel ja, anders. Ja, ja. Uh, wat ik ook lees, uh, dat hij uh, nogal ja, erg gecharmeerd is van het gebruik van banjo's, ukulele en mandolines. Nou, dat is mijn man. Top. Ja? Draai maar. Oké, okay, ja. nou, dan gaan we hem draaien. Hier is <laughs> William Fitzsimmons.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 Dat was hem, Koffie en Milk van, uh, van het album Soon. Uh, ja, even over, uh, over dit nummer. Uh, ik heb wel een beetje, als ik dit nummer af zit te luisteren. Het vertelt een verhaal binnen een, binnen een liedje. Ben jij iemand, uh, als je zeg maar, uh, bezig bent. dat je graag het verhaal wil vertellen? Ja. In, uh, in de vorm van een, uh, van een liedje? Ja, eigenlijk uh -huh. wel, ja. Ja. Want ik ook nooit met Mirko op huiskamertour gegaan ooit. Nee? De akoestische verhalenverteller. Ja, nee, uh, ja. Uh, ja want, uh, want we hebben iets van Mirko ook gedraaid ja, in de eerste uur. Uh, wat, wat, uh, wat, wat, uh, ja, wat, wat voor rol heeft hij gespeeld eigenlijk in, uh, in, in, in, in, in jouw uh, muzikale bestaan? Uh, nou ja, goed. Om, om specifiek op dit liedje gericht te gaan. Ja. Of om, om, om dit liedje uit te lichten. D dit ja. is natuurlijk een liedje wat, uh, wat, wat eigenlijk komt omdat Mirko mij ooit een bar heeft binnengesleept... waar ik toen ben blijven werken in Amsterdam. Ja. En dat liedje is een beetje ontstaan in die kroeg. Ja. Uh, dus koffie uh, met Milk is eigenlijk een beetje een Mirko's liedje. Ik hoop nog dat het in het Nederlands vertaalt ooit ja. een dag. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Zonder Mirko was dat liedje er niet geweest. Ja. Ja. Als, als Mirko toevallig zit te luisteren... Uh, ik denk, denk het volgens mij is hij aan het werk, maar uh, het zou het wel leuk zijn. Als het ja, ja, goed. Ik, uh, ik, uh, hij zit, uh, hij zit uh, in het in, in de alternatieve hem uh, fan. <laughs> uh, hij vindt ons leuk. Dus, dat is belangrijk. Dus, uh, wat dat gaat, uh, Ik denk dat hij het uh, als hij het uh, terugleest van, hé, hey, oh, is dat niet geweest? Oh, ja, ik nou, ik ga dan hem, gaat hij er even kijken of, uh, of ik het. Maar uh, ja, uh, maar de, hij is Nederlandstalig. Ja, klopt. Ja. Uh, en, en, en toch heeft hij, uh, ja, hij heeft je dus een kroeg ingesleept Of wat dan ook <laughs> he, Want dat vertel je net. Nee, nee, ik had gewoon werk nodig En ik kende Mirko van oh, andere optredens ja? en Hij ging een beetje in hetzelfde circuitje rond met zijn gitaar ja. En uh, toen zei Mirko Nou, we kunnen nog wel iemand gebruiken ja. In uh, Café Bax was dat toen, ja. toen heb ik daar toch een tijdje gewerkt ja. En uh, ja, café Baks is een apart café. Daar komen allemaal. Het lijkt wel een soort sprookjesbos. Er, komen, daar komen, er zit een gruis om de hoek en een bejaarden <laughs> Sprookjesbos Sprookjes. Dat kan het je niet voorstellen, maar daar komt echt. Een... Levende forse jacht in, uh, in de kroeg. Uh, ja, in café nee, En daar gingen er verhalen er rond. En dan had een of um, een mannetje uit, in, in zijn rolstoel van de overkant. Electric Ronnie had vieze Connie aangereden. En dan ja. gingen de. Er, goed, er waren, er waren, er waren verhalen. En, uh, nou ja, goed, en uh, ik heb daar niet liedje over gemaakt. Ja, op, op mijn manier. Op jouw manier. Ja, uh, natuurlijk. Het, het, het is niet de eerste keer dat zoiets uh, ontstaat. Ik, uh, ik zei al, uh, voordat we dit nummer draaiden, uh, zei ik al van, ja, Billy Joel had de uh, piano bij bijvoorbeeld ja. Uh, gedraaid. Ja, er zijn meerdere verhalen bekend uh, van, uh, van muzikanten die iets beschrijven wat zich in een leven in een kroeg afspeelt of in een café. Nou, jij je hebt het ja. met koffie en melk uh, in feite gedaan. Ja. Maar ja het is, het is ook zo weet je Je bent, je bent niet alleen maar barvrouw je bent Ben je een passant dan op dat, dat moment voor die mensen Of, uh, of, nee, of nou of, of bijna zijn er zeggen, mensen in een passant Je bent dan? bijna een thuishaven voor mensen Je bent ja. een vaste praat uh, Praatpaal zou ik zeggen ja. Maar je goed een persoon toch ja. wel Ja je, je hoort heel veel van mensen Die, die, die, die, die er nergens anders Eigenlijk hun ei kwijt kunnen ja. Het is heel vreemd maar je staat toch aan de andere kant van de bar De mensen zijn eigenlijk de passanten Eigenlijk wel ja, ja. En je, je, je serveert ze troost, je geeft ze koffie, met melk, ja. en, ze, en ze zijn even oké, okay, weet je. Ja. Het, het is vol, ja. het, het is, het is heel, heel, heel mooi eigenlijk, Maakt maar het, het is de, ook heel triest. Ja. Maakt dat jouw uh, leven in dat, uh, dat verband ook uh, rijker, om het dan maar zo te zeggen? Uh, Hoe bedoel de, je dat? De verhalen die zij jou vertellen, of de verhalen uh, die, die, uh, die ze kwijt willen aan je? Ja, je, je, ik onthoud heel veel, ja. ja. Maar goed, je blijft de vrouw aan de andere kant van de bar. Hmm. En dat is anders voor mij dan voor, voor vaak voor de mensen. Ja. Toch wel. Dat is een manier waarop je dingen ervaart. Ja. ja. ja dat hoort misschien bij het leven van een kroeg, eigenlijk. Uh, ja. De bar, uh, dame en de bar meneer. Ja. Die, uh, die staan erachter, uh, horen het een en ander aan. Ja, en er wordt vaak niet zo heel erg over nagedacht. gedacht, maar, ja. maar, maar, maar je, maar je bent natuurlijk. Ja. je hebt best wel een belangrijke functie in het leven van sommige mensen zelfs en dat staat helemaal niet per stil want je serveert maar koffie met melk weet je ja. wel wat, wie ben jij nou maar je ja. bent ja het verbaast me soms ja, ja. ja eh, Bax is dus eh, zeg maar de kroeg waar je van alles en nog wat eh, heeft eh, afgespeeld als het ware ja dat was, dan, was ja een waar ligt het eigenlijk want uh, in Amsterdam ja joh, het, is de, het is de moeite van een bezoekje waard ik weet niet ja. meer hoe het ik weet niet hoe het er nu is maar het ja. ligt op de Ten straat. ja ja ja, ja oh, nee. en volgens mij heb ik iets nog gezien: dat ja. daar de lente gevierd moest worden toen. Oh ja, zou dat kunnen? Ja, ja 25, het is, is 25 maart had ik, uh, ik zijn uitnodiging oh, van leuk. Mirko gekregen. Oh van... ja, dat klopt. Ja, ja. Gaan we de ja, lente ja. vieren? Ja, ja, nou, ja, hij was jarig. Dat was eigenlijk het zieken met, zieke met feestje van zijn verjaardag. Oh? Ja, dat ja. Ja. Ja, was leuk. Ja. Uh, nou ja, we, we hebben het dan onder andere over uh, Mirko gehad. Dan ga ik ook nog even terug naar uh, de <laughs> avond van uh, de Melkweg. Toen jij uh, het album presenteerde aan het publiek. Weer er werden toen ook een aantal mensen naar voren gehaald. Ja. En, uh, ja, door jou. Mm -hmm. uh, de naam Bart Sloothaak. Ja, Bartje. Uh, ja. ja. ja. <laughs> Welke rol uh, speelt hij hier op de achtergrond uh, uh, mee? Nou, Bart, die, uh, ik heb Bart de eerste CD overhandigd, ja? overigens, ja? voor de luisteraar. Uh, ja. ja, dat oh, dan oh, moet oh, ik ja. even bij zeggen. De, de eerste, het eerste ja. exemplaar werd uh, door jou aan hem overhandigd. Ja. En ik had hem, eigenlijk had ik twee eerste CDs willen overhandigen. Eén aan mijn vader. Omdat ja. hij gewoon een schatje is en mij altijd steunt. Maar, maar Bart Slotaak is eigenlijk uh, een beetje mijn tweede vader. Ja. En die, die, uh, die heeft mij heel erg gestimuleerd. En ik, ik denk dat dat album, dat was er niet geweest zonder dat Bart mij had aangemoedigd. En Bart ja. is toch de vroegere manager van mijn moeder geweest. En heeft ja. het ook mogelijk gemaakt dat zij ooit haar eerste plaat opnam. Want hij ja. was toentertijd uh, directeur van Wisler Studios. Waar hij, hij heeft het mogelijk gemaakt dat zij daar haar plaatje kon opnemen. Ja. En hij heeft eigenlijk ook mogelijk gemaakt dat ik nu mijn plaatje kan, kon opnemen. Ja. Uh, als ik jou zou beluisteren, dan moet er een, uh, een bepaalde bezieling in zitten. Van, uh, en een bepaald geloof, een heilig geloof in ja. iemand kunnen. Want anders doe je dat natuurlijk nee, niet. Nee, klopt. Ja. Ja. Is het zo'n manager die, die dan op dat moment echt niets is dol als ik het maar voor elkaar krijg? Of hij zo iemand ja, is. Zo, dat hij ik. was dat hij was toen der tijd zeker zo'n man. Ja, ja, hij was een hij, bevlogen. Hij is een hele bevlogen man, een muziekliefhebber, net als wat jij ook ja. bent natuurlijk. Nee, ja. hij, en hij presenteert nog steeds een, uh, een radioprogramma, ook uit liefde voor muziek. Hmm. En goed, maar hij, de rol die in mijn, hij in mijn leven speelt in ieder geval is niet zozeer in, in, in dat zakelijke stuk... Hij is gewoon echt een hele lieve man. En ik ken hem gewoon als echt als, als, een, als familie bijna. Ja. Dus het is, het is. Ja. Ja, uh, over de maatschappij waar je dit nummer hebt, uh, of waar je dit album hebt uitgebracht, daar komen we zo direct nog eventjes ja. even kort op. Uh, eerst gaan we even weer wat uh, draaien. Uh, dat is uh, van een band. Nou ja, ik heb het uh, in, uh, bij Nadia ook uh, uh, verteld hoe dat uh, gegaan is. Uh, blijf een maf uh, verhaal. Uh, het verhaal van Alaska. Uh, nadat zij uh, mee hadden gedaan aan de Grote Prijs van Nederland in 2010... Uh, gingen ze een aantal e-mails uh, versturen. Daar uh, werd het nu of nauwelijks op gereageerd. Uh, slechts door een aantal mensen, waaronder wij. Ja. Kwamen ze langs en zeiden van... nou, als het allemaal er is, dan krijg je er één van. Of, of, of. En vervolgens uh, is, er, uh, uh, is het zover dat ze vandaag over drie weken hier naar de studio komen en dan gaan we het nog een keer over uh, de muziek van Alaska hebben uh, dit is de nieuwe single van ze de nieuwe single van Alaska en dat nummer heet I Will Go het is overigens, er zijn twee I Will Go's maar nou weet ik niet of dit de originele is of dat het de versie is die Alan Branch, de producer van uh, dit album Actors and Liars is uh, geweest maar hier is I Will Go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 Oh, read the truth in my eyes Hear them in my sighs The boredom despair I want to go Read my books, read my dreams Read my poems, yes it seems so was dat van Rebecca Sier. En daarvoor hoorden we dus nog een nummer van. Nou, ben ik even gauw kwijt wat het was. Oh ja, van Alaska met I Will Go. We gaan zo dadelijk nog weer even een track van het album van Nadie draaien. Soon the Night. Ja, dat, dat, dat is een beetje ook. Dat heeft te maken met de titel van, van het album. Ja. ja. Nog even over de titel van het album. Soon. Soon. Ja. Dat, uh, dat heeft hij... Dan zeg ik ervan... Zo... Uh, spoedig. Spoedig heet uh, dat is de, de, de, de, de... Ja. ja de vrije vertaal. Ja, ja. ja. Soon. Um, er zit een soort verwachting in. Ja. Of, ja nou, dat, ik wil dat heel erg open houden. Ik wil dat... Ja. Ik, ik vond het heel Heb mooi. Heb je er ook echt over nagedacht van zo moet het heten? Ja. Natuurlijk. Ja. Want the, the Rain and Me was ook nog wel in mijn hoofd opgekomen. Of ja. ik noem het... Uh, gewoon Soon the Night. Had ook ja. nog gekund. Ja. Maar nee, toen dacht ik opeens, joh, dat moet gewoon. Het is veel mooier om het heel erg simpel te houden. Ik hou eigenlijk niet zo heel erg van dat hele lange. Ja. Ja, zo. Ben, jij, ben jij ook iemand met diepgang, eh, Als het gaat over dat je nadenkt over de diepere zin van het leven? Oh, jongen. Je ja? moet eens Filosofisch aangekeur. Ik lekker nacht te wachten. <laughs> Ja. Waarom ben ik hier? Uh, nee, nee, nou, ja. Ga ik daar nou weer een nee. over schrijven? Nee. Nee, nee, maar uh, zit, er, zit, er, zit, er, zit er ook een filosofische kant aan jou? Ja, ja, ja. ja, ja die zit er wel, ja. Ja. Om, uh, om, om, om, om, om nummers te schrijven, denk ik ook dat je daar uh, toch wel, uh, wel iets uh, in, van je in moet hebben, denk ik. Ja, ja he? dat heeft wel met nadenken over het leven te maken, heel veel ja. teksten gaan er ook wel over. Ja. Heb je ook uh, nu een, hè, het eerste album, dat is er nu, mm -hmm. uh, ben je al een beetje aan het nadenken van wat je nog uh, zou willen uh, als het album wat gaat doen natuurlijk. Want ja, dat, dat, dat als ik is, ooit een tweede mag opnemen. Ja, ja. ook, ook <laughs> natuurlijk. Maar, maar zijn er al plannen uh, van, uh, van hoe, hoe het uh, draait, went of keer, maar een tweede album moet er toch een keer gaan komen? We uh, hebben het niet eens uh, over de eerste. de eerste, ja, de eerste, eerste moet eerst eventjes nog. Ja. ja, ik wou zeggen. Ja, maar ik bedoel, materiaal, maar nee, maar goed, blijft, materiaal te over. Dus dat is het ja. probleem niet. Maar ik, zou, ik wil meer die, die... Nou ja, Loversong vind jij, vind jij te griep. Ja, ik zou zeggen van... Uh, dat, dat is ook wel mijn nummer. Ik ja. vind... En sooner Night, wat je dus uh, zo ja, maar, meteen draait... Ja. Is, is ook mooi. Maar ik hou toch wel van dat... Van dat meer... Het uh, meer, harder. Ja. Uh, rock. Ja? tekst me, ja. Ja? Ik wil eigenlijk... Uh, Anders had ik Doe het do gek. Gooi je haar los en... Uh, ja, ja, ja, zo van, joh, als mijn, als mijn haar heel lang is, dan wil ik het afschillen. Nee. <laughs> Met de muziek ook. Ik, ik, ja. ik, ik, ik, ik wil het contrast. Dus ik, ik wil eigenlijk, ik zou heel graag een beetje dat... dat dat hardere erin ja. willen hebben. In ja. combinatie met mijn mooie filosofische teksten. Ja, ja. Uh, is, is, hou je, dan ben je ook hier van de contrasten. Dus je zoekt ook wel heel duidelijk het uh, contrasten uh, een, beetje, ja. een beetje op. En ik ben ook iemand die van verandering houdt. Dat ik ja. dat is altijd het idee dat ik op reis ben. Of dat de dingen stoppen niet bij één ding. Dus ik wil voortgang, dus ik wil ook weer anders. Het tweede op... album weet ik nu al dat ik het anders wil, ja. dan niet zoals de eerste. Ja, ja, jezelf maar opnieuw uitvinden. Is het eerst maar het eerste. Ja, ja. oké, okay, maar het is <laughs> wel zoiets wel. als jezelf opnieuw uit ja. willen vinden, ja. willen. van je mogelijkheden, je muzikale mogelijkheden op willen zoeken en uh, uitproberen. Ja, en dat van... eigenlijk doen wat mensen ook niet verwachten, weet je. Ja. Het is altijd leuk om toch een kant op te gaan die uh, die verrassend is, ook voor jezelf. Dat houdt het spannend. Ja. En, en uh, ja, precies. Ik wou het net zeggen. Want ja. uh, hoe vaker je eigenlijk ook bezig bent. om, om uh, je mogelijkheden op te zoeken. Uh, ja. de, de grenzen van je mogelijkheden op te zoeken. Ja. daar zit volgens mij, denk ik, ook de uitdaging in. Precies. voor een liefdekant. Uh. Ja, dat is ook zo. En dat, speelt, dat geldt ook voor live natuurlijk. Want het is ook. je kan altijd live alleen met je gitaar spelen. Ja. Maar de uitdaging zit er volgens mij ook wel in om, om, om, om op een gegeven moment met zoveel mogelijk andere mensen te spelen, want dat houdt je, houd je scherp. Ja, uh, op de avond van de Melkweg stond er een hele band ja. omheen uh, heen gebouwd. Te gek. Ja, uh, dan neem ik aan van, als jij op een gegeven moment een liedje in uh, en zit, het, dan weet je eigenlijk al van, <laughs> zo moet het klinken. Ja, nou was ik ook wel een beetje verwend die avond, want die band die speelde alles gewoon. Uh, één keer drie keer repeteren en toen speelden ze alles gewoon. Dus daar ja. was ik heel blij mee. Ja. Maar, uh, maar goed, ja, dat was, ja, heerlijk. Je, het ook, was heerlijk. Ja. ja. ja. Ook iemand die heel erg precies is in, uh, in, in, in dingen. Dus, dus uh, ook uh, van zo moet het uh, klinken, en ja. zo moet het ook uh, ja, uitgevoerd worden. Ja, je. ik ben wel inderdaad iemand die wil ook eigenlijk stiekem dat het precies gaat zoals ik dat wil. Ja. En als dat niet zo is, dan. dan uh, Ga je dan. Je voet stampen of uh... nou pas nou dat, dat, dat durf ik dan nooit zo goed en dan ja. wacht ik altijd helemaal tot het laatste moment en dan ja. opeens ga ik heel hard met mijn voet stampen, heel vervelend ja. voor andere mensen, ja. maar, maar dat is wel wat ja. ik vaak doe, ja. dus ik moet eigenlijk wat eerder vaak met mijn voet gaan stampen en zeggen ja. hoe ik het wil en dan ja. gebeurt het ook wel, denk ja. ik, maar is het uh, uh, zonder met minder stress, ja, ja, ja, ja uh, ben jij, maak je je druk over hem? Want ja, ik zou zeggen, uh, twee dagen terug toen ik naar de wereld rijd door zat daar de grote Ilse de Lange die was en die was me. dood, neef. En dat, zelfs op dat niveau gebeurt het nog steeds. Ja, maar dat, dat is toch ook juist goed. Want ja, gezonde we, ja, want, spanning. Ja, want zij doet ook dingen steeds die haar dus uitdaging blijven. Ze doet niet iets wat ze al zo vaak gedaan heeft voor de zoveelste keer in de wereld. er door ze iets nieuws met haar gitaar wat ze, ja. waar ze ontzettend zenuwachtig voor is. Ja. Dat is te gek. En dat willen mensen ook volgens mij juist zien en horen. Want dat maakt haar mens. Ja, ja Weet juist. Je, je, ja, ja, je wil menselijkheid zien. Niet, ja. niet iemand die... een uh, nou, machine is die uh, gewoon liedjes afgelopen te draaien alsof het een normaalste zaak nee, van de wereld en is. Nee, dat is ook Ilse lang. Lange. Is daar echt een... Uh, een voorbeeld bij uitzicht van dat het is iemand met met, met met met ziel met met die die de menselijkheid ook laat zien. Ja, wat je je te gek aan haar, ja, echt? Ja, want je, ja, we hadden het eerste album van van van, van van van haar, een track van het eerste album gedraaid. Ja. Je hoorde duidelijk uh, verschillen in uh, van van hoe ze nu klinkt en hoe ze toen ja. klonk. Ja. Ja, maar haar eerste album, ik zweer bij haar eerste album. Te gek. Ja. ja Totaal. Dat is wel. een nummer uh, dat is uit die, uit het eind van de jaren negentig is dat uh, ja. stand dat. Grijs gedraaid, ja. Ja? Is dat uh, <coughs> sorry van, uh, van ik heb een album en ik ga dat even lekker grijs draaien van uh, gewoon, hm, hey, Dat is die emotie waar ja? jij de, ja, wat jij misschien met Wind for 11 hoort. Ik, ik heb dat bij sommige nummers van Ilse Lange <coughs> ja. ook wel. Nou niet alleen bij album, maar eerst album maar er zijn gewoon er zit een emotie in. Ja, we gaan. Uh, kijk, je hebt, uh, je hebt de plug uh, gevonden, Mark. Ja, ja. Dat betekent dat jij nu geen computer meer hebt. Nee, nee dat, uh, dat weet ik. Maar goed, uh, voor alles is een oplossing. M mijn, mijn direct leidinggevende hij zit nu uh, ergens uh, in Oostenrijk bij de G uh, in Gerlos die zegt van jij denkt te veel in problemen. Je moet in oplossingen denken. Nou, kijk, uh, dit is ook zoiets. dan moet ik in oplossingen gaan denken. Nou. We gaan, uh, uh, ja, gaan uh, trackje 1 draaien van Luik en Als. Uh, dat, daar zijn we aangekomen via uh, onze gasten van Halfway Station. Die hadden dat album uh, bij zich. En uh, daar was ik toch erg van gecharmeerd. Dus daarom gaan we weer van, uh, het openingsnummer van het album Als draaien. Uh, draaien. Hier is Luik. Dat was All of My World. Ah, van, uh, van ja, ja. Dit ja. keer moest ik het gewoon afkondigen. Ja, dat is, dat is leuk. Ja. Nou, Vind <laughs> ik ook wel eens uh, grappig uh, dat jij je nummer afkondigt. Ja. Uh, een paar weken geleden uh, waren ze hier. Halfway Station. Uh, finalisten van de grote prijs van Nederland 2011. Uh, dat was Angela Mora trouwens ook. Uh, we hebben toch iets uh, met, die, uh, met die finalisten. Want Soon The Night is hier geweest. En als je het snel zegt, dan kom je weer uit bij Soon The Night... Dat is het nummer wat we zo dadelijk van jou gaan draaien hier in de uitzending. Maar we hebben iets gevonden op dat apparaatje wat je hebt meegenomen. Die want er staan iPod? nog? Ja, want er staan nog een paar nummers op die je nog wil laten horen. Marcus zou Marcus niet zijn als die weer ergens <laughs> onder een, een of andere mengtafel gaat zitten. En het viel me wel op dat invloeden. Uh, Overeenkomen met onze vrienden van uh, Halfway Station. Wat? Uh, Zowel wat jij nu hier draaide net, ja. dat heb jij van Halfway Station, maar wat zij klaar heeft staan, hadden zij ook mee. Ja! Ja, dat ineens zeg maar dat wat. Uh, uh, dat, uh, ja, maar het lijkt er ook wel een beetje, het lijkt er een beetje op. Dus ken jij Halfway Station trouwens? Nee, maar het klonk, het klonk een beetje zoals Bon Iver. Nee, nee? nee, bon I nee dat mag ik niet vergelijken. Nee? Maar goed, uh, ik vond het heel erg mooi wat ik net hoorde. Dus ja. ik ken ze nu wel en ik ga ze ook onthouden. Uh, ja, want uh, het, het is nog niet uh, helemaal bekend in den landen. Of tenminste op radiogebied dan, mm -hmm. om het maar zo te zeggen. Maar ze spelen wel door het hele land, heb ik hem laten vertellen. Dus, ja, en het klinkt ook echt heel goed. Ja, het, het is... Gewoon uh, Niet Nederlands goed in, uh, ook. Nee, nee, het is wel Nederlands. Maar uh, ik uh, ben om. En dat, uh, dat hebben, we t, uh, dat, dat hebben we Elma en uh, Rikke van... Uh, van uh, Halfway Station voor elkaar uh, gekregen ja. Dus ja uh, Dan uh, laat ik het niet liggen natuurlijk ja. yeah. uh, En bovendien vind ik het ook leuk Als je het uh, op de radio kan draaien van na, na, na, na. Ik heb lekker iets wat jullie niet hebben weet je? We hebben nog iets uh, van jou uh, Klaarstaan uh, Tenminste nou, niet, uh, niet Het album van, van jou Maar muziek wat uit de iPod uh, komt. Bon Ivory had dat een uh, nou, uh, bon, Iver, bon Iver of Bon Iver. Of, ik, er zijn verschillende manieren op men het in, in, uitspreekt. Ja. Goed, uh, wat spreek je aan in dit nummer? De, de, de instrumentatie maar en zijn stem en, zijn, en de, de passie. De, nou ja, goed, je moet maar gewoon luisteren. Ja, het nummer wat, wat, waar Birdie nou zo bekend mee is... Van ah, skinny Love... Nee, dat ja. is eigenlijk oorspronkelijk van Bon uh, Iver. Dus, bon, ja. dus dat, is, dat is zijn nummer. Ja. Dat is gecoverd door haar. Daar heeft zij een hele grote hit mee gescoord. Maar je moet het origineel ook even luisteren. Jammer, die kan ik ook nog wel laten horen trouwens. Ja. Dat is zoveel mooier. Ja. Ja. Goed, dit is het nummer Towers. Towers van... Even kijken of mijn iPod het ook daadwerkelijk doet. Ja, komt ie. Bon Iver of Bon Iver. Bon Ivory. Above my head the clouds appear No, they are not here Lately, just grey mornings I fear. Was een, uh, het was uh, eigenlijk het titelnummer Soon The Night van het album Soon. Uh, Natie, ik vond het heel erg leuk dat je er was. Ik ook. En uh, Er komt nog een keer, dat uh, gaan we zeker doen. Maar dan, dan kom je met een echte akoestische gitaar. Dan gaan we, gaan we hier uh, vier nummers uh, van je laten horen. Uh, ja... Het album, laten we hopen dat we in ieder geval uh, dat we een aanzet hebben gegeven. Want we hebben een aantal nummers uh, gedraaid van, uh, van jouw uh, debuutalbum. Ja, bedankt daarvoor. Ja, leuk. graag gedaan. Vonden we ja. ook heel erg leuk. Uh, en uh, straks, voor straks een uh, goede terugreis. Dankjewel. Wij sluiten af. En uh, dat doen we met Say uh, Zeno van Fabiana Dammers. Feel better